Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden. En dan maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Alfred Bunschoten 3 kilometer. Ook 3 kilometer viel op de A16 Breda richting Rotterdam door werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug voor Knoop het Ridderkerk. Op de parallelbijn bij Van Brinden-Noordbrug staat 4 kilometer door een ongeluk. De weg is daar weer vrij. A28 Zwolle richting Amersfoort, 3 kilometer tussen Amersfoort-Vathorst en Knop het Hoevenlaken. Door werkzaamheden op de A28 richting Utrecht staat tussen Afrit-Maar en Soesterberg 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ook gewoon opbergen. U kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen en kijken hoe sterk die is. Wat zielig. Ach, gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand, bijvoorbeeld. Zet hem vast op CFM vanuit Zandvoort. deze plaats werd het 4 uh, over 3. Jorden Tessie en Phil de Voor Zandvoort en de regio. Nou, hij was even geitje. Goedemiddag en welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Ja, we zijn er weer. En wat kunt u van ons in het tweede uur verwachten? Uiteraard rond de klok van half 4. De evenementenagenda. En ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Nou, we hebben vandaag de open uh, lokale radiodag. En uh, we hebben een gast in de studio. En. Uh, hoe heet hij onze gast? Evie. Evie. Wat leuk dat je even in de studio bent. En heb je ook een achternaam, Evie? Ja. Smits. Smits. Wat leuk dat je even bij ons komt kijken hoe radio gemaakt wordt. En ik heb begrepen dat jij een plaatje hebt aangevraagd. En voor wie is dat plaatje dan? Voor mama. Voor mama. En hoe heet mama dan? Danielle. Danielle, Je zou... Toch, maar je zou... Hè? Zo'n zo lieve moeder hebben. Wat leuk dat jij een plaatje voor haar aanvraagt. En weet je ook welk plaatje het is? Zeg het maar. Cowboys en? Cowboys en in Indianen. En wie zingen dat? De? Nou papa misschien. De Dakkers. De Dikdakkers. Dik Dik goed, we gaan luisteren naar de Dakkers voor Danielle, de moeder van Evie. Hartstikke goed Evie. Zandvo- Heat it like a nah penetrating through your body uh armor, rhythmically we massage ya, with hip hop mix up with what's with summer, so yes yes y'all, yo. you know we never stop, we never rest y'all, the blacker abuse and keep it funky fresh y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, ya. say so yeah, But tap rock rhymes, uh, one, two, three, four, several times. Uh, heavy rotation played by every kind. Uh, radio station blessing every mind. Crossing uh, awesome boundaries like every day. Through happy, happy, Bobby happy, in the on the bank. We got, we got, time magnification. Time fire like every day. Uh, yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black breeze and keep the funky fresh, yuh. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all.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 Dat is zo mooi over dan. Moet je niet uh, doorheen gaan herrie, hè? Komt die aan, Oh, la, la, la, la. Sers in de Black Eyed Peas horen in Maskenada. Ja, en uh, heugelijke feit voor alle bioscoopfans, hè? Ja, hij is weer terug. Ja. Helemaal digitaal. Maar na een jaar dicht te zijn geweest is de bioscoop van Circus Zandvoort vanaf 7 juni weer officieel open. Er is gloednieuwe digitale projectapparatuur aangeschaft en de vertrouwde 35mm projector is ontmanteld. De, biosco de bioscoop heeft voor de omschakeling naar een digitaal systeem, evenals de meeste bioscopen en filmhuizen in Nederland, aansluiting gevonden, gevonden bij Cinema Digitaal. Een initiatief dat de landelijke digitalisering van de Nederlandse bioscopen mogelijk maakt door een uniek samenwerkingsproject. Tussen exploitanten en distributeurs. Uiteraard ook films in 3D, zijn concerten mogelijk uh, in de bioscoop. En van alles en nog wat. Dus het krijgt een breed culturele functie, de, de bioscoop hier in Zandvoort. Voor meer informatie en voor de bioscoopagenda, kijk naar www.circusandvoort.nl. www.circusandvoort.nl. En duur is het zeker niet. 7,50 euro, kan je gewoon ja, naar binnen? Klopt, filmpje pakken. Helemaal, goed. Helemaal geweldig. Ja, en Wilson, hier iets? Ja. Komt -ie aan? José de Rico! Momenteel vier in de Spaanse top veertig. Sí. Ahora... Ik rayos de van zon. Deze plaats hadden we wel volgehouden tot aan de evenementagenda, hoor. Albert Jan, er gaan nog wel een paar minuutjes door. Oké, okay. ik de Bananorama op de Zandvoorts Radio. Zandvoort op zaterdag bij je tot aan vijf uur vanmiddag. En dat was uiteraard de bekende single Venus. Ja, uh, Conny Lodewijks heeft vanavond een uh, optreden. Uh, ja, kan je, kan, je nog voor, kan je nog herinneren dat, dat er toen hier op het Gasthuisplein uh, die, die dansmanifestatie werd gegeven? Ja, ja, ja. Klopt. Nou, die krijgt een vervolg. En wel van vandaag is er weer zo'n grote dansshow in de stad Schouwburg in Velsen. En dat begint om half acht. Er zijn nog enkele kaarten te bestellen via www.studio118.nl www.studio118.nl Het is de eerste grote show onder de nieuwe na, uh, eigenaar Rachel. Het is een uh, show met heel veel afwisselende disciplines. Tapdance, breakdance street dance, hip hop, klassiek ballet en als toetje twee zangeressen, te weten nou Emma van Muiswinkel, ja, de dochter van, en onze eigen Zandvoortse popzangeres Luna, die daarvoor haar tournee onderbreekt, om deze voorstelling bij te wonen. Vanavond half acht in de stad Schouwburg in Velzen. Meer informatie te krijgen op www.studio118.nl Oké, okay, vanaf dus in Velsen optreden van uh, Dalschool, uh, Connie Lodewijk ja. met onder meer Luna. Zullen we zo meteen een plaatje van Luna gaan draaien? Gaan we doen. Gaan we doen. Gaan we naar de strand Dit is Sugero en uh, Sensuna Donna. MUZIEK <much> zijn radio, door de Sens Una Donna en daarmee werd het half vier. Tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Lopetjan? Ja, en terwijl er natuurlijk op dit moment druk gebridged wordt op het strand. In bijna alle strandtenten uh, wordt er nou gebridged. Met uh, rond de klok van vijf uur de grote ja, uitslag en de prijsuitreiking in de haven van Zandvoort. Hebben we verder natuurlijk uh, gisteren al begonnen en reeds uh, gememoreerd culinair Zandvoort? Uh, drie dagen lang uh, het culinaire evenement hier op het gasthuisplein. Waar meer dan vijftien uh, restaurants en diverse kleine gerechten voor maximaal zes scharrenkoppen. Ja, ook natuurlijk over 5, 4, 3, 2, 1. Maar kom gezellig genieten van uh, Culinair Zandvoort hier op het Gasthuisplein. En zojuist zijn de deuren weer geopend. Wat hebben we nog meer vandaag? Love to Teas Beach Party op het paal 69. En dat begint om 6 uur. De entree is 10 euro. En uh, samen met een andere uh, 12 Connect organiseren zij diverse teas, dansworkshops en dergelijke. U bent van harte welkom. En u kunt uh, uh, een en ander natuurlijk uh, informeren en reserveren www.12connect.me www.12connect.me Nou, de Standbridge, Standbridge Drive had ik al gememoreerd. En morgen hebben we natuurlijk het optreden van de Hollywood Saxophone Project... in een muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. En dat begint om 1 uur en duurt tot 4 uur. Dus een lekkere muzikale omlijsting voor het culinaire zandvoort. Morgenmiddag van 1 tot 4 het optreden van Hollywood Saxophone Project... in een muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Gaan we naar dinsdag 5 juni. Cinema Nostalgie, het is weer zover. Lover come back in Circus Zandvoort. De bioscoop. Het gasthuisplein 5. Uh, dat is van 1 tot 4 uur. De entree bedraagt 6. uur. Euro. Dan gaan we 5 tot en met 8 juni. Uiteraard de Zandvoortse wandelvierdaagse start. Dantjesveld, hockeyclub Zandvoort. En de start is vanaf half 7 en het kost 5 euro. Kom en wandel mee. De laatste avond voor de 10 kilometers is de aanvang 6 uur. En de locatie Kerkplein. Bij de start inschrijven kost 5 euro. Inschrijfadres en tevens kaartverkoop. Bij Bruna Grote 18. Mevrouw A. Miezebeek. Die naam nou kom ik de laatste tijd zoveel voor. Hè? En dat is de Haarlemmerstraat 12. En mevrouw M. Jouwstra Witteveld 11. Dan gaan we naar 8 juni. Zing mee met Gree in de Oomstee. Gree is er weer. En wel in Café Oomstee aan de Zeestraat 62 op vrijdag 8 juni vanaf half negen. En de toegang is gratis. En u kunt dan meezingen met uh, goede gouden oude muziek. Onder de bezielende leiding van Gree achter de ham accordeon. Dan hebben we op vrijdag 8 juni ook nog live Grieks muziek. Restaurant Zara's in Halterstraat 7 vanaf 4 uur. De is gratis. Baan je in Griekse sferen met heerlijke authentieke Grieks eten en drinken onder de grot van live Griekse muziek. Elke tweede vrijdag van de Reserveren is aan te raden. Dan vrijdag 8 juni. Uh, de pubquiz. Ja, de alom bekende pubquiz in Café Koper. Kerkplein 6. En dat begint om 9 uur. En de entree is 2,50 euro. Eh, zaterdag 9 juni extra optreden van Concordia. Muziekpaviljoen Raadhuisplein. Dat is van half 2. En de, uiteraard is dat gratis. De Van Varen, Muziekvereniging Concordia speelt onder de leiding van dirigent Rob Sloekers. Met een 45 mans orkest bij de Muziekpaviljoen in Zandvoort. Dan hebben we nog zondag 10 juni Cantando Mariachi. Muziekpaviljoen Raadhuisplein om half 2. Uh, entree uiteraard is gratis. En dat betreft een gezellige... Mexicaanse muziek. En uh, bent u morgenmiddag ook in een culinaire stemming en u hebt middels culinaire Zandvoort bekeken. Dan kan u natuurlijk ook nog naar La Hardy culinaire. Want die heeft vanaf 4 uur de lekkerste ha en hapjes en drankjes van café van uh, Zandvoort. Betaalmiddel tijdens La culinair culinaire is de Olly. Aan de bar verkrijgbaar. La morgenmiddag vanaf 4 uur. En dan vanavond uh, wordt gedanst om half acht uh, door uh, Studio 118. Vindt allemaal plaats in de Stad Schouwburg in Velsen. En daarbij is ook uh, aanwezig onze eigen Luna. En dit is haar nieuw hit. Je radio doen. Uh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon opbergen. Je kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen. En kijken hoe sterk die is. Oh, is Ach, gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Z Zet hem vast. Oh, oh. Op zien FM vanuit Zandvoort. Oh. Wat een geweldige single is dat hè, die nieuwe single van Luna, Luna en Policia. Policia, het blijft meteen ook in je hoofd houden gewoon het nummer. In ieder geval weer een, uh, gevel, een geweldige single voor onze uh, eigen Luna. Vanavond dus een optreden in de Stad Schouwburg in Velsen, Studio 118 van Connie Lodewijk. Daarachteraan hoor je de zoekmachine, nee geen Google maar gewoon het groepje het zoekmachine. Jorden, Maldon Nou vandaag staat de deur wagenwijd open Ik ben wel blij want anders wordt het heel warm in de studio dus... Ja nee en dat is, het, het is ook met een speciale reden natuurlijk Voor luisteraars die later hebben ingeschakeld Want vandaag en morgen uh, doet ze ZFM Zandvoort Uw lokale zender Mee aan de open radiodagen van de lokale omroepen Want uh, de komende week staat in het teken van De week van de lokale omroepen Vele act landelijke activiteiten zullen dan plaatsvinden En uw lokale uh, omroep ZFM doet dat ook Want vandaag en morgen uh, Vanaf twee Uur staan de deuren wagenwijd open van de studio, zodat u, als u langsloopt, van harte welkom bent om even binnen te komen kijken en kijken hoe radio gemaakt wordt. En dit alles in het kader van de Week van de Lokale Omroep. Vanmiddag bent u van harte welkom en morgenmiddag vanaf twee uur bent u wederom welkom tijdens het programma van uh, zondag in Kennemerland met onze co-presentatoren Aldo en... Rudy. Heel goed. Hey, jij hebt een hele grote stapel cd's voor je liggen. Heb je niet zomaar meegenomen natuurlijk. Nee want, ik, nee, want het is de bedoeling dat als u langs loopt en u zegt van nou ik wil graag een plaatje aanvragen voor mijn kleinkind of voor opa en oma. Schroom niet, loop naar binnen en wellicht dat we dan even een verzoekplaatje kunnen aanvragen voor deze en of gene zoals we dat al gedaan hebben het begin van dit uur. Want dit was Evi, die had een plaatje voor de moeder aangevraagd hè. Ja, klopt. Dus u bent van harte welkom vanmiddag en morgenmiddag uh, om te komen kijken hoe radio gemaakt wordt bij uw eigen lokale omroep ZFM Zandvoort. Tot vijf uur jongens. Nou, ik gelijk buiten, wel als de boxer weer aanstaat. Staan ze alweer aan? Staan ze aan? Mooi. Oké. Okay. Hier is Gustavo Lima. Eu já lavei o meu carro redan len som. Já tá tudo preparado. Nem congrege a vó. Menina, fica à vontade. Entre, faça festa. Me liga mais tarde. Boa, adoravond. Nessa casa Me liga mais tarde, tem balada. Quero te pompen. Sou na madrugada. dança bolaar. Vasta de balada, quero na madrugada dança. Olá, hoje vai rolar o chat chat chat chat Zandvoort. Zandvoort. We waren nog te zien op de afgelopen editie van de Vrijdagspop in Haarlem. We hebben het dan voor Desbert, Kipkujau en de Coconuts. En dit was gebeurd uh, oftewel Kepasa. Lekkere zonnige muziek zo op de zaterdagmiddag. We moeten het ervan uh, hebben vandaag, want morgen wordt een stuk slechter Robert-Jan. Een stuk minder, ja. Een stuk minder, ja het morgen... wordt een Met name morgenmiddag, hè. dan gaat het uh, wat regenen. Maar uh, niet getreurd, uh, het blijft gezellig hier op het Gasthuisplein. En uh, neem gewoon een parapluutje mee, mocht dat het geval zijn. Want uh, u kunt rustig beschermd onder de tenten plaatsnemen voor een hapje en een drankje. Lekker bij Samfoort Culinaire. now I'm Luister jij wel eens uh, op vrijdagmiddag op het, Jan? Ja, zeker. Nou, ja, zeker. Nou, de Euro Breakdown. Ja, naar nou, onze collega Sjörgs van Dam. Die, uh, die stelt die Euro Breakdown samen. Ja. Dat zijn de allerbeste platen uit de Europese top 40. En, en die gaat hij allemaal mixen. En die krijgen punten. En uh, hoe hoger ze komen, hoe meer punten. En op een gegeven moment komt daar de zogenaamde Euro Breakdown uit. Uh, uh, uit. Te beluisteren tussen. Tussen 3 en 5? Op de. Op de vrijdagmiddag. Op de vrijdagmiddag. En uh, ja, jouw plaats staat er nog niet in, hè? Nee, nee. José de Rico. Maar dat is mijn geheim tip, de geheime zomertip voor deze zomer op het strand. Dus uh, de strandtent-eigenaren, uh, houd u hart vast. José komt er dan. José <laughs> zal er zijn. Nou, wij zijn er ook zometeen nog. Nog één uur lang. Graag tot zo. Eter op 106.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur.